In april schoot Tristan van der Vlis in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn zes mensen dood en zichzelf. Het bleek dat hij ondanks ernstige psychische problemen een wapenvergunning had. In het onderzoek naar het drama concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat het wapenvergunningensysteem moet worden aangescherpt. Duitsland is geërgerd over camera's die Nederland ophangt bij grensovergangen. Die camera's filmen de voorkant van auto's, inclusief het kenteken. De marechaussee krijgt een signaal als het de moeite waard lijkt de auto te controleren. Bijvoorbeeld een bepaald type bestelbus dat vaak wordt gebruikt voor mensensmokkel... of een auto die als gestolen staat geregistreerd. Volgens Duitsland zijn de camera's in strijd met het vrije verkeer tussen landen... en voert Nederland op deze manier weer grenscontroles in. Nederland wil de camera's op 1 januari bij 15 grensovergangen ophangen. Duitsland heeft geklaagd bij de Europese Commissie.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 Vannacht eerst droog, tegen de ochtend gaat het regenen. En morgen is het grijs en regenachtig. Het wordt een graad of negen. Dit was het NOS-journaal. ABB ah, Verkeersinformatie: problemen nog op de A67 Eindhoven naar Venlo. Na een ongeluk, er dus staat drie kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Richting Eindhoven, tussen Astend en zomeren drie kilometer. Daar is wat olie op de weg terecht gekomen. Verkeer naar Eindhoven dat kan omrijden via de omleidingsroute U55. Verkeer dat naar Rotterdam en Utrecht wil, kan beter de borden Nijmegen volgen. Daar rijdt u over de A73 en de A50.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 Ook in Nederland wordt voorzichtig geëxperimenteerd met diepe breinstimulatie om verslaving te lijf te gaan. Labyrinth, vanavond om tien voor negen op Nederland 2. Promovendum vindt dat je mensen vrij moet laten in de keuze voor een ziekenhuis. Ik ben Gebron Bakker en ik hou van de winter. Schaatsen, de tuinwinter klaarmaken, vogels kijken. Dat staat allemaal in mijn winterboek.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 De tweede helft van Malmö AZ de Europa League met Bart Stigler en Ronald van der Geert. 0-0 is het nog altijd bij Malmö AZ en dat is een conclusie na 3,5 minuten in de tweede helft. Maar het had zomaar anders kunnen zijn terwijl AZ nu weer... Probeert gevaarlijk te worden. Een verre ingooi van Elm. Die in eerste instantie wordt weggekopt door de verdedigers van Malmö. En weer bij Elm terechtkomt, die verder terug moet. Elm mocht de vrije trap nemen aan de rechterkant van het veld. Slingerde die bal uitstekend voor de goal. Ja, en daar was die grote, stevige Amerikaan. El Die de bal voor het inkoppen had. op twee meter voor de doellijn. Maar uiteindelijk kan toch in slaagde om die bal niet in, maar over de goal te koppen. En daarom is het dus nog 0-0 in een verder tegenvallende wedstrijd voor Azet. Aan de linkerkant nu Doermaas weg voor Malmö. Houdt even in en kan dat... De bal bij Larsson afleveren in het strafschopgebied. Die wordt er dan wel weer uitgeduwd door de AZ-verdedigers. Terug naar de linkerkant. Dan de voorzet, maar weggekopt eigenlijk eenvoudig door Elm. De balbezit nog wel voor de Zweden. Terwijl nu Benschop probeert om een paas te onderscheppen die vanaf het midden naar de zijkant gaat. Nou, dat lukt. Maar hij loopt de bal over de zijlijn. De bal bezit uiteindelijk toch weer terug bij de Zweden. Via de mensen centraal achterin. En dat zijn de heren Andersson en Jansson. Ook de doelman Daling wordt er nu in betrokken. Dan krijgt Andersson de bal weer terug. Dat is de oudste van het stel. En de aanvoerder bovendien die geeft de bal een peer naar voren in de hoop dat Doermas de zeg maar, middenvelder met de bal kan komen. Dat lukt, maar ook hij moet weer terug richting zijn eigen helft. Zo heeft Malmö in deze fase wel even balbezit. Nou, als je dat zegt zijn ze het kwijt ook. En als je dat zegt hebben ze het weer terug. Kortom, het wordt een hele lekkere tweede helft met balbezit voor de Zweden. Het krachtsverschil was in het eerste duel erg groot. Toen won AZ met 4-1. En riep collega Tichler nog, die Zweden kunnen er helemaal niets van. Daar blijkt vandaag wat minder van, want ze zijn weer gevaarlijk. Via Ricardinho die mee voorin is gekomen en uiteindelijk de steekbal geeft op Hamad. Die de bal maar net naast de goal paast van AZ. En zo is er dus weer een mogelijkheid voor dit Malmö. Laten we zeggen dat Malmö gewoon de stabiele prestatiecurve heeft. Maar dat AZ deze avond in Zweden wat tegenvalt en eigenlijk nauwelijks iets kan creëren. Want het meest tekenend is natuurlijk dat het echte gevaar komt uit de vrije trap van Elm. Die door Elti door wordt overgekopt en veel meer. Hebben we van de Alkmaarse ploeg nog niet gezien deze avond. Nee, om aan te geven hoe goed of slecht Malmö eigenlijk is. Ze zijn kampioen geworden in Zweden in 2010, vertelde ik al. Dat betekent dat ze voor 400 Champions League hebben gespeeld. Daarin hebben ze Glasgow Rangers uitgeschakeld. Nou ja, dat is helemaal niet zo'n slechte prestatie. En zijn vervolgens zelf uitgeschakeld door Dynamo Zagreb in de pool van Ajax, weet u nog. Dus dat is een beetje waar je het moet zien. Terwijl nu een overtreking wordt gemaakt in de middencirkel. Maar Herm wordt van de sokken gelopen, vrij letterlijk eigenlijk door... De Servier die zich nu mag melden bij de Noord-Ise scheidsrechter. De twee kletsen nog even wat na. En de vrij schop voor AZ gaat dan volgen. Nog net dus op de eigen helft. Het is niet voor het eerst trouwens dat Maher het slachtoffer wordt. Van kleine tikjes die uitgedeeld worden door de Zweden. Die vinden dat hij wel wat makkelijk gaat liggen. Dat heeft hij een aantal keren vind ik ook wel gedaan overigens. Maar dat hoort er dan allemaal bij. Terwijl El nu wordt vastgehouden. De bal toch nog bij AZ komt. Maar de benchop niet wordt bereikt. En de doelman uiteindelijk zijn doel uit moet van de Zweden om de bal te pakken te krijgen. Dat lukt wel. Maar AZ kan via Valkenburg nog de bal voor de goal krijgen. die laat zich dan door Ricardinho heel eenvoudig van de bal zetten. Dat was een uh, vrij flitsende AZ-aanval waar toch wel wat meer in had. Als de paas op uh, de laatste man Benschop wat beter was geweest. Want die moest nu eigenlijk een soort bocht maken om er dadelijk nog bij die bal terecht te komen. Uh, Holmen was het die die paas gaf. Nou goed werk dus van hij door. Daar is AZ weer met Maher zoeken naar een man voor de goal. Dat is in dit geval Holmen. En de ziet ziet de pegel van de kleine middenvelder aan zich voorbij gaan. Het oprapen vervolgens voor de Zweden. Vincent aan de rechterkant speelt een van de middenvelders aan. Dat is Mutafsic. Die wordt dan weer van de sokken gelopen door Maher. Correct volgens de scheidsrechter en de overname van Azet. Goed nu aan de linkerkant. Benschop duikt op. Altidor voor de goal. Daar moeten anderen nu bij komen. Maher bijvoorbeeld zou nu de bal kunnen krijgen om te schieten. Die krijgt de bal, maar schiet dan tegen Altidor op. En dat overkwam Holmen in de eerste helft ook al. Alsof hij een magneetje heeft ingeslikt, Eltidoor En zoals Rick de Sade al ooit zei, dat zou dan betekenen dat we met een een bal spelen. Dan had Eltidoor geen hoofd meer gehad, vrees ik. Maar die staat dus twee keer op de verkeerde plaats en blokkeert een inzet van zijn ploeggenoot. Ja, waarbij moet worden aangetekend dat die bal van Holmen uh, ver naast was gegaan. Zodat hij daar nog wel enig gevaar aan meegaf. Maar nu was hij echt een lelijke Amerikaanse sta in de weg. En dat uh, heeft uh, Verbeek niet graag. Paulsen gaat lopen met de bal, dat doet hij wel graag. Maar dan wil hij de bal wel graag aan de voet houden. Nu gaat hij iets te ver van de voet af en kan Vincent ingrijpen. Weliswaar wat onorthodox, die bal gaat gewoon over de zijlijn. AZ heeft hem inmiddels alweer gegooid en heeft dus het balbezit. Dat hadden trouwens in de eerste helft ook met name hoor. Veel balbezit, veel meer dan de Zweden, maar veel creëren daaruit. Nee, tot nu toe niet. Rijnen nu met een bal in de as. Naar nou, Maher gaat naar de rechterkant en speelt af op Erik Valkenburg. Valkenburg, terwijl Rijnen er nu overheen komt, levert de bal in het centrum in bij Maher. Even achter zijn standbeen langs Maher en dan terug naar Rijnen. Gebeurt halverwege de Zweedse helft. Er wordt gewezen vanaf het middenveld door Elm. En hij wijst terug naar de eigen helft, waar 4 geven dan opent. Dat is helemaal niet zo'n slechte bal trouwens. Naar Holmen, die wel gaat draven, maar de bal teveel zich uitspeelt. En het tegenstander wel heel makkelijk maakt om in te grijpen. Het uitverdedigen dus van de Zweden. En kijken of daar een counter kan plaatsvinden met... Raneghi in balbezit. Palsen is goed mee teruggelopen en kan voorkomen dat de bal mee wordt gegeven aan Hamad. Hij wordt wel weer ingeleverd door Holmen rond de middencirkel aan diezelfde Hamad. Dan gaat er druk gezet worden door diezelfde Holmen op Vincent. Want dat was degene die halverwege zijn eigen helft aan de rechterkant het balbezit had. bal over de zijlijn. ingooien. is inmiddels gebeurd door Malmö. Maar AZ neemt even zo makkelijk weer over. Waren het niet dat er niet heel secuur gepaast wordt, maar er nu goed werk is van Eltidoor. Het komt wat makkelijker nu AZ. De Zweden lopen meer terug dan vooruit. Reinen is nu mee. En zo staan er eigenlijk al vrij structureel de tweede helft. Vijf, zes mensen van AZ op de helft van Malmö. Ook nu Benschop weer. Die hoort daar natuurlijk ook te staan. Hij kan de bal kwijt aan de zijkant. Waar Maher dan de voorzet zou moeten geven. Dat doet hij met zijn linker. Zwakke bal. Wordt uitverdedigd door de Zweden via Ranegi. Dat is dus een van de twee spitsen die nu op vijf meter buiten zijn eigen stadsgebied staat. De bal te controleren. Dat doet hij overigens wel behoorlijk. En dan is het wachten op steun. Larsson is de enige die voorin staat. De bal gaat naar de zijkant. Larsson kiest positie. Raneghi is zelf weer mee. En dan speelbaar ook. En dan staat hij plotseling vrij op de rand van het strafhofgebied. En blijft hij even haken achter een Alkmaars been. Maar dat wil hij wel heel graag zelf. Zodat de scheidsrechter daar geen overtreding in ziet. Het is meer een overtreding van hem. Omdat hij het been van zijn tegenstander opzoekt. En het is maar goed voor AZ dat hij niet besluit om daar te gaan liggen. Want Maher komt met een tackle, een sliding en is wel te laat. Ik denk dat hij AZ helpt door inderdaad op de been te blijven. Als hij was gaan vallen had hij in elk geval Courtney, de scheidsrechter, aan het twijfelen gebracht. En die had die bal dan wel, wel eens op de stip kunnen leggen. Nu blijft hij eigenlijk staan en is er dus niet zoveel aan de hand. Daar is AZ weer. Handige beweging. Altijd door? hij door? schiet over. Nou, zo is AZ toch in de tweede helft een stuk gevaarlijker dan in het hele eerste bedrijf bij elkaar dit is een aardige actie zoals we El graag zien. Aangespeeld door Holmen. Staat hij met de rug naar de goal. Draait weg bij zijn tegenstander. Bal dan voor het rechterbeen. Maar ja, dan moet hij wel heel snel handelen. Schiet hij de bal uiteindelijk over de goal van Malmö. Maar zo laat AZ tenminste iets van zich horen. Heeft het wat mogelijkheden gehad. En wordt het in elk geval wat aantrekkelijker over de meegereisde Alkmaarders. En dat zijn er toch nog zo'n 100 om naar deze wedstrijd te kijken. Ja, het is een typisch healthy door actie, want hij is groot en hij is uh, sterk. Je vergeet af en toe als je hem ziet dat hij pas net 22 is. Dat is echt ongelooflijk. Terwijl nu 4 geven wat aan de korte kant de bal terugkomt naar Esteban. Maar uiteindelijk is de bal lang genoeg, buiten het bereik van Larsson. Maar 22 pas voor deze Amerikanen, dat als je zegt hij is 29 geloof je het ook... Sterk heeft een ongelofelijk schot. Dat weet u misschien nog uit uw thuiswedstrijd Toen hij de eerste call van de avond maakte na een minuut of 20. En zo'n bal van 30, 35 meter bijna uitstand in de kruising schoot. Weer galoos doelpunt. Maar dat zou hij vanavond dan ook mogen doen. Dan is AZ in de volgende ronde met de huidige tussenstanden. Want Metallist staat nog altijd op voorsprong tegen Austria Wien met 2-1. Hier dus 0-0 in Malmö na 56 minuten. En weer wordt er uh, gezocht naar een van de aanvallers. In dit geval Benschop. Maar die krijgt de bal aan de rechterkant van het Zafsopgebied niet in de voeten. Maar je ziet nu wel, nu de druk van AZ wat toeneemt. Dat uh, de paniek achterin bij uh, Malmö ook uh, aan toenemen is. bal uitverdedigd, maar zo over de zijlijn. Dat AZ dus via Rijn weer heeft kunnen ingooien. AZ leidt dan balverlies aan Malmö. Maar Malmö levert dan even zo snel weer in bij de Alkmaarders. Die dus heel veel de bal hebben. Elm nu onder druk gezet op het middenveld. Door aanvaller Larsson de vrije trap inmiddels genomen. En bezit voor Paulsen aan de linkerkant. Komt de voorzet van Paulsen. Die bal wordt weggekopt door uh, Jansson. een van de twee verdedigers. Daar centraal achterin. En dan loert Malmö op een counter. Dat is wel wat ze in de tweede helft meer doen. Ze geven de bal eigenlijk aan AZ. Ranek is nu gezocht door Larson, maar daar zit een Alkmaars been tussen. Want AZ mag de wedstrijd maken in het tweede bedrijf. En de counters moeten dan komen van de thuisklub. Nu met veel mensen op de helft van de Alkmaars. Nadat de eerste aanval dus werd afgeslagen. En nu van afstand geschoten wordt. Helemaal niet zo gek trouwens door Obien. Waar de bal uiteindelijk door de, het woud van Benen daar uh, strandt. Op de rand van het straffelgebied. Even verderop wordt er dan een overtreding gemaakt door de aanvoerder. Andersom. En krijgt AZ een vrije schop. Dat is tegen de middenlijn aan. AZ wordt dus beter. AZ wordt gevaarlijker. AZ wordt sterker. En de tegenstander loopt meer terug dan vooruit. Dat is goed nieuws in het begin van de tweede helft. Wat slim uitgelokt hoor, door El Tidor. Want zoveel was er niet aan de hand. Maar de grote Amerikaan ging liggen. Met de rug naar de tegenstander. Palsen nu met een voorzet vanaf de achterlijn. Vanaf de linkerkant Hij is lang onderweg. Darien komt en laat die bal vallen. Maar heeft hem dan in tweede instantie toch... Tweede keer al dat die Zweedse keeper een onzekerheidje vertoont bij een hoge bal. Maher was in de buurt, maar kon uiteindelijk zijn voet niet tegen die bal krijgen. De bal van Palsen is lang onderweg. Er staan er natuurlijk wat van AZ in het strafstopgebied en heeft hij gewoon moeite met plukken. En moet hij achter de bal aan, aan de wandel in zijn strafstopgebied, maar heeft hem uiteindelijk wel te pakken. Daar is AZ alweer. Het verdediger van Obien is van korte duur, want hij maakt een overtreding als hij in de buurt komt bij de eerste beste speler van AZ. Dat is in dit geval Maher. En dus mogen de Altmaarders in de middencirkel weer een vrijtrap nemen. AZ heeft de controle over de wedstrijd gekregen. El draait weg van twee man. 30 meter van de goal. Dat zegt in zijn geval niks. Maar komt uiteindelijk niet tot een schot. Omdat hij meer in de breedte gedwongen wordt te lopen dan in de lengte van het veld. Elm dan die een voorzet geeft. Vanaf de middenlijn bijna. Die bal wordt weggekopt. Opgevangen dan weer door AZ via Maher. Ben Schot die draait en schiet. En nog eenmaal niet zo'n slechte bal. Want die moet door de doelman uit het doel worden uh, geranseld. Dalin. Die bal zou er zonder tussenkomst van de keeper in zijn gedraaid in de verre hoek. Dat was een goede actie van Charlison, Benschop en levert AZ een hoekschop op. Hoekschop zometeen vanaf de linkerkant. Maar zo zie je maar, Malmö komt er niet uit. En zo worden de spitsen van AZ toch wat gevaarlijker in deze tweede helft. Wat sneller handelen, je hebt natuurlijk ook de wat betere voetballers. En dat zal dan uiteindelijk ook tot uiting moeten komen op dit veld. Iedereen is in afwachting van die corner. Die corner komt en die zelt zomaar voorbij aan de tweede paal. Dan hoef ik u niet te vertellen wie de corner nam. Dat is natuurlijk Elm, die in een uh, wedstrijd naar nou ben ik de tegenstander even kwijt. Maar ergens, ik dacht tegen Roda in uh, deze competitie, die bal in één keer in uh, de goal zelden. Ik zie collega Tichler moeilijk kijken en zijn telefoon pakken. Die gaat dat ongetwijfeld voor u opzoeken. Moeilijk, moeilijk kijken doe ik wel vaker. het is een opdracht overigens en uh, niet zomaar <laughs> een uitnodiging tot een discussie. Na een uur, Malmö AZ nog altijd 0-0. We gaan het opzoeken. Ik denk dat Roda klopt. maar uh, nou, we gaan het even nazoeken. 0-0 is het hier. Elm die, uh, ik, en daarom hakkel ik even, volgens mij ook zelfs in een Europese wedstrijd was het die tegen Austria. Wien ook een bal net wel of net niet erin draaide. Volgens mij werd die toen nog net door Wernbloom aangeraakt. Dat, dat klopt, dat was ook een corner vanaf ja. de linkerkant. En die uiteindelijk ook aan Elm had moeten gegeven worden. Uh, maar die nou, ging naar Wernblom, je hebt gelijk. Uh, goed, 60 minuten gespeeld. Malmö AZ 0-0. Paulsen aan de bal. Die geeft hem dan mee aan Holmen. Die draait naar binnen toe. Geeft een hele slechte paas. Daar zit Malmö makkelijk tussen. Larsson. En dan kunnen de Zweden weer komen. Larsson en Ranegi wachten op hun kans. Maar daar is een bal voor nodig en die komt niet. Want die heeft Elm te pakken. Die wil pasen naar Maher. Maher gaat weer te makkelijk liggen. Ik heb dat eerder gezegd. Dat doet hij nu weer te makkelijk. Nu komt er ook geen vrije schot meer. Dan moet Rijne aan de bak. in wel met Ranegi. En doet Rijne dat uitstekend. De bal terug naar de keeper. De keeper weer terug naar Rijne. Of hij daar blijft mee is. Weet ik niet. Want die staat nu bij de cornervlag met twee Zweden om zich heen. Maar hij komt er heel behoorlijk uit. Met hulp van Elm en Elty ontstaat er zelfs iets als een AZ-aanval waarom het niet dat uiteindelijk in de maar Maher wordt afgetroefd. Dan mogen de Zweden wat bedenken op AZ-helft. Nou, dat bedenken blijft even achterwege. Want het gaat terug naar Vincent. Die staat op de middenlijn aan de rechterkant. Vervolgens Aubin. Uh, Aubin stuurt dan Hamas weg aan de rechterkant. En dan komt die bal in het Schassumgebied. En moet die door Reinen worden weggewerkt vlak voordat Ranegi eventueel gevaarlijk had kunnen worden. Waar ik Hamas zei, had het Hamas moeten zijn. Hij geeft wel de voorzet en uiteindelijk is het wel Rijne... die die bal dus wegwerkt uit zijn eigen strafschopgebied. Gelukkig maar. Dan zit ik twee jokers in en dan heb ik het denk ik wel achter goed. <lacht> Elm Roda, klopt. Uh, goed, 61 minuten gespeeld en het uh, is 0-0 bij Malmö AZ in Zweden. Nou komt er een hoekschop voor Malmö aan. Nog even snel kijken, Metallist Austria, wie nog altijd 2-1. in Het voordeel van Metallist... En een hoekschop voor Malmö dat dus wel bewezen heeft, ook in het eerste bedrijf, dat het met dit soort momenten wel gevaarlijk kan zijn. Een aantal goede koppers heeft van wie Raneghi en de twee centrale verdedigers eigenlijk het voornaamste trio is om dan goed in de gaten te houden. De bal komt indraaid vanaf de rechterkant voor het doel. De doelman komt en stomt met één vuist. Dat doet hij goed. Dan wordt er van afstand geschoten, maar smoort de bal. Het schot van Obin. Een van de middenvelders. AZ komt er toch niet echt lekker uit. Want de bal ligt aan de zijkant opnieuw voor een van de Zweedse benen. En al die koppers die staan dan nog. Opnieuw komt de bal voor. Nu komt de bal weer. En heeft hij de bal niet te pakken. Wel te pakken, niet te pakken. Wel te pakken. Hij heeft ook een speler van de tegenpartij te pakken. Dat heeft niemand gezien. En uh, dat mag allemaal. Ranegi, Maar hij heeft de bal. Daar ging het er duidelijk om. Hij was ook, uh, net als uh, eerder Dalien, even aan uh, de wandel in zijn eigen strafschopgebied. Het kostte hem toch de nodige moeite. Dat kan met name omdat Ranegi met een meesprong. En eigenlijk hoger sprong met het hoofd. Dan Esteban kwam met de armen. Goed, het loopt allemaal met een sisser af. AZ heeft weer het balbezit. AZ dat alles aan doet om een keer een uitwedstrijd in Europees verband te winnen. Daar zelfs nu met bijgeloof is afgereisd. Terwijl Malmeu de bal weer overneemt. En er een aanval komt via Ranegi in de as van het veld. Maar die wordt van de sokken gelopen door Valkenburg. Prima. Nee, men heeft het idee dat er thuis wordt er altijd tiramisu aangeboden... aan de besturen van de buitenlandse clubs die op bezoek komen. En sinds dat gebeurt, eh, wordt elke thuiswedstrijd in elk geval niet verloren. En wat heeft men nu gedaan? Men heeft eh, in de reiskoffers tiramisu ingepakt... en heeft dat eh, voorafgaand aan deze wedstrijd aangeboden aan het bestuur van Malmö... met het idee, tiramisu gaat ons helpen. En dan maar hopen dat er eh, vandaag ook inderdaad een overwinning volgt. Want daar is dit allemaal opgestoeld. Een overwinning moet volgen na een hapje tiramisu. Je kijkt me aan alsof je me niet gelooft. Nee, dat... Ik heb je nog nooit niet geloofd. Vindt een mooi verhaal. 63 e minuut. Kijken of dat AZ dan in deze wedstrijd dat kan geven waar het op hoopt. Nou ja, niet verliezen is niet hetzelfde als winnen. Dat is wat AZ eigenlijk wil. Want dan zou het gezien de tussenstand in de andere wedstrijd geplaatst zijn voor de volgende ronde. En doet de laatste wedstrijd thuis tegen Metallisten niet meer toe. Dan mag je nog eens gaan kijken wie de eerste en wie de tweede wordt. Nee, zelfs dat is dan eigenlijk al beslist. Dus dan is het helemaal gedaan. Maar ja, zover is het nog niet, want het is hier dus 0-0. En Andersson heeft de bal, dat blijkt Larsson te zijn. Die speelt de bal terug. Daarmee verliest hij hem. en dan kan AZ overnemen. En heeft Benschop hem gekregen, twee meter over de middenlijn. Speelt hem terug naar Reinen. Reinen naar Maher. Maher, klein dribbeltje, komt dus twee man in. Draait de goede kant op weg, wordt dan even vastgehouden. En krijgt uh, net buiten de middencirkel een vrij schop. De tafstiet, de, hield even de kleine Maher vast. Komt een vrij trap dus aan, maar uh, er wordt eerst een uh, wissel volgens mij toegestaan aan uh, de kant. Terwijl hier op het grote scherm nog een keer wordt getoond hoe Maher wordt vastgehouden door die middenvelder van Malmö. Er wordt geapplaudisseerd en dat heeft van alles te maken met de wissel die aanstaande is. Want Daniel Larsson, van die zes goals scoorde in deze competitie, gaat het veld verlaten. Heeft hard gewerkt, heeft zijn werk gedaan en je zou kunnen zeggen nog één Europees wedstrijdje. En dan zit het seizoen voor hem er ook op en kan hij lekker op wintersportvakantie. De man die in het veld gaat komen is uh, Memetti En die gaat dan voorin spelen. Dat is gek genoeg ook een spits met lengte. Ja, die speelde volgens mij ook in de wedstrijd in Alkmaar. En dat is nog wel een bekende van de heren Elm en Wernbloem, hoewel die natuurlijk niet in het veld staat. Want die kennen elkaar allemaal nog van Jong Zweden, waar ze allemaal samen gespeeld hebben. Uh, balbezit voor de Zweden. Via, wie uh, is dat, Obin. Die wel heel ver mag lopen. En aan de linkerkant van het veld nu contact zoekt met Doermas. Doermas probeert langs Rijden te komen. Oeh, dat gaat wel heel makkelijk. Er komt de voorzet ook. Nee, dan heeft Rijden zich hersteld. En gooit hij nog net de deur op slot. Ten koste van wel weer een hoekschop. En we hebben al in een eerdere fase een aantal keren gezien en gezegd. Dat de hoekschoppen van de Zweden nog wel wat probleempjes geven. Zo in dat strafgebied van AZ. Kijken hoe dat gaat in de 66ste minuut. Bij de volgende corner van Malmö. 0-0 nog altijd in Zweden. Schuiven vijf man het strasselpgebied in van Malmö. Ricardinho is de man die de corner neemt vanaf de linkerkant. Esteban blijft staan. dat kan niet gekopt worden door Malmö, niet door Ranegi. En dat kan opgevangen worden door Eltidoor. Die nu aan een rush begint. Die op eigen helft is begonnen. Vlakbij zijn eigen strasselpgebied. Maar vervolgens wel goed speelt naar Holmen. Dit is een aardige counter. Maar her, rand, Maar her, maar her, maar her, keeper Dalin. Dit was een prima counter, die begon bij uh, de spits Tidor en die eindigt bij Maher. Die dan op de rand van het strafstofgebied aan de linkerkant wel langs een directe tegenstander gaat, maar uiteindelijk niet de keeper weet te verschalken. Maar het uh, is goed loopwerk van Benschop, hij de ruimte scheppend voor uh, Maher, maar de inzet uiteindelijk te zwak om uh, Dalin echt te verontrusten. Ja, Het knappe is dat Maher heel cool blijft in hoe hij de bal aanneemt en de tegenstander van zich afschudt, namelijk de goede kant op weg draait. Maar... In schril contrast, de zwakke schot, want dat was echt niet best. Recht op de keeper af, veel te zacht. En dan moet zo'n bal er eigenlijk in. Zeker in de minuut waarin ik ook had willen vertellen dat het goede nieuws was dat metalist Austria 3-1 geworden is. En we dus gevoegelijk kunnen aannemen dat dat wel goed zit. Maar ja, dat betekent dat als AZ niet wint dat je er niet zo ongelooflijk veel aan hebt. Wissel bij AZ Gutmundsson in de ploeg gekomen voor Holmen. En dan dus een nieuwe spits aan de linkerkant. Maar dan wel een echte buitenspeler. Iemand die de achterlijn zoekt. Dat is wat Holmen wat minder doet. Holmen uh, waarschijnlijk wat vermoeid. Hij dus het veld uit. En uh, Gutmann in het helftal afgelopen weekend nog een van de twee doelpunten scorend voor AZ in uh, de competitie. Balbezit is er uh, nu voor Malme 68 minuten speler. Voor alle duidelijkheid het is nog altijd 0-0. Als uh, Hamad wordt opgejaagd terug moet naar Vincent. En die speelt de bal zomaar weer in de voeten van Maai. AZ heeft wel de kansen gehad in de tweede helft om wat uh, aan de 0-0 te doen. Ik, op het moment dat ik dat zeg denk ik, ja, dat geldt voor de tegenstander ook. Want ook Malmö heeft, maar dan eigenlijk vooral in de eerste helft toch twee, drie behoorlijke mogelijkheden gekregen. En nu verspeelt AZ de bal wel heel slordig. Lijkt me Elm die daar verantwoordelijk voor is. Dat overkomt hem toch niet vaak. Dan kan uh, Malmö gaan uitverdedigen, of Kouter eigenlijk, via Doermas. Die dan, terwijl uh, de scheidsrechter Fluit, blijkbaar een overtreding heeft gemaakt. Die ik ook even niet gezien heb in het duel met Rijnen. In ieder geval komt er een vrij schop voor AZ. Doermas is boos. Nou, dat mag best. Zou hij buitenspel hebben gestaan? Dat gevoel had ik eerlijk gezegd niet. Ja, dat is wel zo. Want uh, nu zie ik dat aan de overkant in de herhaling de grensrechter met de vlag omhoog staat. En dus inderdaad stond Doermas buitenspel. Maar dat stond hij eigenlijk pas in een uh, stadium nadat hij de bal had uh, gekregen. Veel te moeilijk valt. Laat maar zitten. Hij stond buiten spel. Hij stond niet buiten spel, maar er is onterecht gevlaagd. Ja, maar Naar... voor mij stond hij wel buiten spel. Nee, het, het heel lang voordat hij die bal kreeg. Dat wou ik eigenlijk zeggen. Oké. Okay. Goed, maakt niet uit. Rijn Stop. heeft dat bal voor op Een ongelooflijk leuke avond. 68 minuten gespeeld. 0-0 de stand bij Malmeu AZ. Dat hebben we wel goed. En de balbezit was er even voor Valkenburg. Maar die heeft erg veel moeite om, zonder dat er een tegenstander ook maar in de buurt is, een bal binnen te houden bij de zijlijn. Verbeek boos. En een ingooi voor Malmeu. Leuk dat Verbeek daar altijd wel heel goed en genuanceerd mee omgaat... op het moment dat hij eh, daar langs de kant staat en ziet dat Valkenburg die bal over de zijlijn eh, loopt. Daar houdt Valkenburg bijna een complex aan over aan de aanwijzingen van zijn trainer. Viergever maakt vervolgens wat stapjes voorwaarts, want AZ heeft wel de bal. Maar dan gaat die bal naar de rechterkant en is die buiten bereik van Rijn hè, en rolt hij dus over de zijlijn. AZ pakt weer een beetje die slordige modus van de eerste helft op en geeft Malmö weer het gevoel van... nou ja. Na zeven wedstrijden één overwinning in Europa. Er zitten best nog wat, wat puntjes in vanavond in die thuiswedstrijd tegen AZ. Het ingooien aan de linkerkant. Vervolgens is daar een sterk optreden van Rijnen. Wat minder sterk in de passing. en Malmö neemt weer over. Kant van het strafstopgebied. Een korte combinatie. Zijn er schutters? Nou ja, die worden wel gevonden. Maar dat is zo omslachtig dat AZ kan uitverdedigen. Dan komt er een diepe bal. door, legt hem neer voor Maher. Nou zijn er toch misschien mogelijkheden als ook Benschop zich voorin heeft gemeld. En aan de andere kant van het veld ook Valkenburg meekomt. Valkenburg krijgt de bal aan de rechterkant van het veld. Schuift hem terug naar Maher. Maher wil combineren met Benschop. Dat mislukt. Jammerlijk eigenlijk. Want daar had wel wat meer in gezeten. Maar voor de zoveelste keer doet AZ het zich eigenlijk zelf aan. En moet het nu meteen met de andere kant op kijken als Ranegi wordt aangespeeld. Op de helft van AZ in duel met viergever. Ranegi houdt halt. Wacht op steun. Die steun komt er via Hamad. Die wil van grote afstand schieten. Dat wil hij niet alleen. Dat doet hij ook. Maar ik zou zeggen, blijf het vooral oefenen. Want dit schot was uh, heel zwak. Het komt nog dichter bij de cornervlag uit dan bij het doel van Esteban. Er werd uh, achter de goal van Esteban Bukken geroepen. Toen uh, Hamad ging uh, aanleggen voor dit uh, schot. Ver en ver weg. Zal we kijken naar uh, de trainer hier op de monitor. Die uh, iets weg heeft van uh, ja, Jeffrey van As, de technisch directeur van NAC. Maar ook zomaar Johnny de Mol junior zou kunnen zijn. Uh, hij is het niet, overigens. Het is uh, gewoon een zweet. Ricard Norling. Die maar één jaar betaald voetbal speelde. Maar genoeg om een ook mooie carrière als trainer op te bouwen. AZ heeft het balbezit met Paulsen aan de linkerkant. Nou, Die komt er wel langs, komt dan ook naar binnen. Nog altijd Paulsen, gaat nu schieten en wit de bal over de goal van de Zweed. Het is een klassieke Simon-Paulsen-actie. Zoals we dat van hem kennen, Dender door aan de linkerkant. Is dan als hij het strafstopgebied binnen, binnenkomt ook nog handig genoeg om twee mensen voorbij te pingelen. Bij de eerste heeft hij wat geluk, want dan gaat de bal tussen de benen door. Maar de tweede is hij mooi kwijt. Dan moet hij ook nog langs de derde kappen. Dat gaat ook nog allemaal goed. En dan wil hij op doel schieten en dan denkt hij, oh ja, ik, dan ligt die bal ineens van mijn rechterbeen. Laat ik het toch maar doen. En dat ja. is voor de zoveelste keer dit seizoen dat hij het dan ook toch maar doet. En dus meters overschiet. En zo is er dus weer een uh, moment in het uh, vijandelijk strafstopgebied voor AZ omzeep geholpen. Nog 19 minuten. Esteban behoudt de rust. Want hij is het die even in het spel werd betrokken. Speelt de bal naar Klavan. Die gaat dan ook zoeken. Want nu hebben de Zweden besloten om heel vroeg druk te zetten op die laatste linie van AZ. En moet men daar dus proberen uit te komen. En dat lukt vooralsnog niet. Want El moet weer terug naar Clavan. En Klavan speelt dan uiteindelijk een middenvelder aan... die even komt uitstakken en die wat meters voorwaarts kan gaan maken. En uiteindelijk wordt er ruimte gevonden aan de rechterkant bij Valkenburg. Valkenburg weet drie mensen voor het doel. bent Benschop en daar is Maher bijgekomen nu. Ook geven komt nu, die steekt de bal het straffelgebied in. Doet dat volgens mij tegen de hand aan van een van zijn tegenstanders. Dan wordt niet voor gefloten, De bal blijft voor Maher. Op de rand van het straffelgebied. die is nu zeg maar rechts buiten. Draait weer terug, laat het geven van de voorzet dan over aan rijden. Maar in plaats van dat rijden dat doet met drie man voor de goal... Schrijft hij de bal weer terug naar 4 geven? Dat oogt wat onhandig eigenlijk. Klavan, de is dus van Moisander, Paas paast nu op Eltidoor. Dat is een bal die eigenlijk net te kort is, maar toch bij Elm komt. Elm, paas, goede bal. Het gebied in. Dan moet de bal voor de goal komen. Daar is Benschop, daar komt de keeper. En Benschop kan niet naar de bal komen, de keeper wel, Dalien. Maar het lijkt erop 18 minuten voor tijd. ...dat langzaam maar zeker AZ de duimschroeven wat wil aandraaien. Eén goal van AZ en een overwinning van de Alkmaarders hier... ...zou met de stand bij de andere wedstrijd Metalis tegen Austria 3-1... ...betekenen dat deze pool van plaats 1 tot plaats 4 beslist zou zijn. Alleen uh, geldt dat je die goal wel een keer moet maken. Daar heeft AZ dus nog uh, 18 minuten voor. En heel gelukkig is het dus niet allemaal in de afwerking... ...maar gewoon blijven proberen en niet wanhopen. Palsen met uh, de bal richting Maher... Die dan wel wil aannemen. Dat is Kuponsson, Die de bal aan zich voorbij laat gaan. En dan wordt afgetroefd door een van de middenvelders van Malmö. Dan is er zelfs balbezit voor de Zweden. En kan er aanvallend gedacht worden. waren het niet, dat eenmaal in de middencirkel. een beoogde combinatie tussen invallen. Mehmeti en. Uh, wie is dat? Doermans. misgaat. En dat hij dus weer kan overnemen. Met Reine aan de rechterkant. Die vindt uh, op voeten aangeslopen Elm de bal richting het gebied teruggelegd, geschoten wordt er door Maaher. Komt die bal nog voor de voeten van Elthidoor, Elthidoor schiet, schiet naast. Ja, maar ik denk dat het bij het spel zou zijn geweest ook omdat die bal door Maher wordt geschoten en dan eigenlijk via een soort biljartkarambol voor de voeten belandt. Ja, dan sta je denk ik bij het spel. Hoe dan ook de bal gaat naast, dat maakt hem niet zo heel veel meer uit. Volgens mij gaat AZ-wisseling, ik denk dat Ortiz in de ploeg gaat komen. Dus niet Ortiz. Moeilijk te zien vanuit onze positie, in ieder geval is duidelijk dat Valkenburg naar de kant gaat... Is wel Ortiz, denk ik, ik dacht het wel. Ja. Ja. Uh, dat gebeurt dan allemaal na 73 minuten ruim Valkenburg naar de kant en zoals zo vaak de eerste indruk is vaak de beste inderdaad komt Ortiz in de ploeg. Dat is dus meteen de derde en laatste wissel ook voor AZ dat al eerder Koetmanson bracht en dus Bentschop gedwongen naar de kant uh, of naar in moest brengen toen al na 21 minuten Berends met een blessure naar de kant moest. Uh, de tweede wissel ook, heb jij dat goed gezien? Ja, daar komt uh, Viguredo, komt in uh, het elftal, maar nou, dacht ik dat Mutafsic eruit ging. Dan gaan we weer helemaal rond. Vilton, dat is een extra aanvaller eigenlijk in het uh, elftal van de Zweden-Braziliaan. Een andere Braziliaan die er al de hele tijd staat, dat is de linksback. Dat is Ricardinho, die wil nu uitverdedigen, dat lukt niet. Dan maakt even zijn ploeggenoten een overtreding. Dat is de nieuwe man, Vilton Viguredo. Die krijgt ogenblikkelijk geel, dat is het eerste wat hij bijdraagt aan deze wedstrijd. De eerste gele kaart ook. Laten we hem gemakshalve maar Wilton noemen. Dat lijkt me verstandig. Hij weet in ieder geval deze Wilton dat hij met deze gele kaart na 7 seconden opgehaald. Uh, niet meer Europees gaat voetballen ook. Want uh, hij is geschorst voor de volgende wedstrijd. Ik zie het trouwens aan herhaling kijken. Een vieze overtreding op Maher. Want die Wat? wordt gewoon van Ik achterkant tegen de Achillespezen getrapt. Daar zou je best een rode kaart voor ja. over kunnen hebben voor uh, deze overtreding. Het is gewoon een hele vieze nare overtreding. En dan hebben we alle superlatieven wel gebruikt. Om aan te geven dat het inderdaad naar was. Goed, slecht schilders dus voor deze man. Vrij trap voor Elm Vocht. Blijft in het schapslopbied lang hangen die bal. Dalin weer met een onzekerheidje in de lucht. Uiteindelijk het uitverdedigen van Vincent. Dat ook niet de schoonheid de prijs krijgt. Maar de bal gaat wel tegen Gutmason aan. Via hem over de zijlijn. Nou, dan weer een, ja, wat Capriolen achterin. Bij Malmö uiteindelijk zonder schade, omdat Gudmanson er wel tussen zit. Dat spelen tussen Jansson en Vincent door de lucht, met veel risico. En dat hij verder geen vervolg kan geven aan die interceptiebal. Gaat namelijk over de achterlijn. En Dalin kan dan zijn tijd nemen voor het nemen van een doeltrap. We zijn het laatste kwartier inmiddels ingegaan van de ontmoeting tussen Malmö en AZ. Zegt niet dat AZ geen kans heeft gekregen, want die zijn er zeker geweest. Maar het is nog altijd 0-0. Malmö is een van de traditionele top 4 clubs zoals ze in Zweden waar wij een top 3 hebben. Je wil je je af vragen of dat nog klopt. Maar voor het gemak maar even heeft Zweden al jaren een top 4 met Göteborg, Djurgardens, Aik en Malmö. Malmö is ook de enige Zweedse ploeg die ooit een Europa Cup finale heeft mogen spelen. Dat geldt natuurlijk ook voor AZ. Terwijl Benschop nu probeert Eltido weg te sturen. Of het nou leuke resultaten zijn uit de geschiedenis of niet. Je hebt er vanavond toch helemaal niet zo gek veel aan. El zit zet nu wel goed een tegenstander weg. Bedient Gudmundsson zou die kunnen schieten van 20 meter. Moet die zijn tegenstander voorbij. Gudmundsson nog een tegenstander voorbij. Balletje breed. Ortiz die ook een aardig schot heeft. Maar heel ver na schiet. 14 minuten voor tijd. 0-0 blijft het. Ja, die Zweden kunnen dan wel een top 4 hebben. Maar ik heb eens even gekeken naar de positie van Malmö. Wat dat betreft is het een beetje een, een club... In uh, uh, verval, 2004 kampioen, daarna 5, 7, 9, 6, 7. En vanuit die zevende positie ineens weer kampioen. Maar ja, zoals al eerder de Bas aangegeven, dit jaar weer vierde. Dus je zou bijna kunnen zeggen dat het kampioenschap van vorig jaar... en dus het meedoen aan bijvoorbeeld volgende Champions League... rust op uh, louter toeval. Ingooi voor AZ. Rijnen gaat dat doen, 2 meter voor uh, de middellijn. Gooit richting Ortiz aan de rechterkant. Rijden krijgt de bal weer terug. Dan het zoeken naar wie? Ja, naar Eltidoor. Maar die krijgt dan daar rond de middenlijn de bal en verplaatst naar Paulsen. Ik bedenk me trouwens nu dat de clubs uit de Nederlandse top 3 zijn die een moord zouden doen voor dat rijtje. Maar dit geheel terzijde. Balbezit voor Palsen. Balbezit voor AZ. En het uh, betekent dus dat met nog 13 minuten te gaan... AZ wel nadrukkelijk op jacht gaat naar een goal. Ja, ongetwijfeld ook op de hoogte is van, van de tussenstand bij Metallist. Nogmaals, Metallist 3-1 voor tegen Austria. Dat betekent dat het AZ wint. Dat het automatisch geplaatst is voor de volgende ronde. Dat laatste wedstrijd er niet meer toe doet. Ortiz wil uh, lopen met de bal. Dat doet hij ook wel. Nu paast hij. Komt er een moeilijke 1-2. Maar her schiet ineens. Een meter naast. Dat is een goede aanval. Waar op het tussenstation is. Die krijgt de bal aangespeeld van Ortiz op 18 meter van het doel. Een beetje aan de zijkant, legt hem eigenlijk ineens terug, voor, uh, recht voor het doel. Daar staat dan Maher die hem aanneemt op de borst. Dat is nog moeilijk genoeg, want die bal komt met een grote boog. En schiet dan ineens, dat is ook nog moeilijk genoeg. Het schot was niet onaardig, maar niet goed genoeg. dan gaat een metertje naast. Het was in elk geval knap voetbal en dat is, uh, er is anders geweest in deze wedstrijd. Wat dat betreft begint het wel wat beter te lopen bij AZ. Dat in elk geval in de competitie wel heeft getoond. Een geduldige ploeg te zijn en eventueel een overwicht. pas in de slotfase van de wedstrijd. Definitief met een doelpunt te bekronen. Nog 12 minuten als de bal nu wel richting het stadsopgebied van AZ gaat, waar viergever een duel moet afwerken. Met Memetti. Memetti moet het afleggen tegen de centrale verdediger van AZ. Rijn is dan degene die in de problemen wordt gebracht aan de rechterkant. Omdat hij heel simpel eigenlijk van de sokken wordt gelopen door Durmas. Hij mag het ook over de zijlijn en er gaat ingegooid worden door Ricardinho. En Ricardinho doet dat vanaf de linkerkant. Dat kan bijna niet anders. Hij is de linkervleugelverdediger. Voor het doel staat er nu eigenlijk maar één. Raneghi namelijk neemt de bal bij de cornervlag aan en wil hem dan teruggeven aan Doermas. Maar Doermas komt niet bij de bal omdat er een AZ-verdediger tussen zit. Die wordt dan door Doermas naar de grond geduwd. En de Noord-Ierse scheidsrechter die er vrij kort op stond in dit geval... kan dan niet anders dan een vrij schop geven, Rijnen. ...is de verdediger van AZ die heel slema voeten voor de bal zet. En dan dus door Doermas naar de vlakte wordt geholpen. AZ heeft de bal kortom weer terug. In de slotfase van de wedstrijd, minuut of tien nog te gaan. Door de vrije schop die nu door Esteban wordt genomen. Terwijl het van de middellijn door de Zweden weer de andere kant op wordt gekopt. Maar dan voor de voeten komt van Paulsen. Zo krijgt AZ de bal toch weer terug. Goedmoedson in de middencirkel. Draait, draait, draait. Je zou er duistel van worden. Gelukkig hij zelf niet, want hij heeft nog altijd de bal. En gaat maar zo'n stukje lopen nog. Naar de rechterkant van het veld ingeleverd bij ve Rijden gaat dan weer terug naar centrale verdediger viergever Aan de linkerkant heeft Klavan zich opgesteld. Diepte is inmiddels al gezocht door Palsen. De speler gaat richting Benschop, die dan. Ja, met wat moeite die bal aan de linkerkant moet krijgen, dat lukt niet. Omdat er een Zweeds been tussen zit, uiteindelijk wordt Palsen toch gevonden. Omdat man eigenlijk kinderlijk eenvoudig, als het eenmaal wat onder druk wordt gezet, gewoon de bal weer inlevert bij AZ. In dit geval bij Elm, die langs de middenlijn loopt, maar nog wel aan de kant van AZ. Uiteindelijk geeft op Rijnen. Rijden wordt wat vrijgelaten, Ortiz gevonden, Ortiz moet nu snel schakelen. Ja, bijvoorbeeld naar Pals aan de linkerkant via tussenstation, Klavan. Klavan, een paar meter over de middenlijn. Aan de linkerkant is Pals ermee. meest, er staat nu het hele elftal van AZ bijna op de helft van de tegenstander. Pals gaat met een voorzet komen, Elty door Benschop zien die bal over zich heen komen. Dan moet uit de tweede lijn proberen iemand te schieten, dat is Ortiz uiteindelijk. Maar die bal, omdat Ortiz hem niet helemaal lekker raakt en er te veel tegenstanders in de buurt staan, komt met een boog in de handen van de keeper. Van Malmö, die trapt snel uit. In de hoop dat dan uh, daar bijvoorbeeld invallers met Vielton en Memetti voorin iets met die bal zouden kunnen doen. Het is Memetti die de bal kan aannemen, maar helemaal aan de rechterkant uitkomt en hem meegeeft aan Vincent. Dan de bal vervolgens naar Vielton, die gaat aardig draaien. Geeft een aardig wippertje. Oh, AZ, pas op. Maar een goede redding van Doelman. Esteban voorkomt dat uh, de bal die via Vielton in de richting van de penaltystip kon worden geschoven, daar zou worden binnengetikt door Raneghi, want die stond er wel klaar voor. Dit was een goede Zweedse aanval, maar uitstekend gekipt door Esteban. Het gevaar voor eigen leven werpt hij zich eigenlijk voor de voeten van uh, Amat. En dat doet hij goed, want inderdaad, Raneghi stond uh, al klaar om die bal uiteindelijk in te tikken. AZ inmiddels weer met een lange bal, richting door. In eerste instantie verdedigd. Nu gaat stond schieten vanuit de tweede lijn. Treft daar geen doel mee, echter wel een tegenstander die uh, Jansson heet. Centrale verdediger is en direct last heeft van Kramp. Ja, je bent inmiddels twee weken uit de competitie. En dan ben je de basisconditie snel kwijt als je in zo'n Europese wedstrijd als deze snel en uh, vaak aan de bak moet. Wel als, dus je, wel een, als je Jansen uh, heet. Wel als je Jansen heet, <laughs> ja. En, Sorry, Theo flauw. En uh, ja, een, een krampgevalletje dus op dat uh, schot van Gudmundsson. Acht en een halve minuut nog heeft AZ om tiramisu om te zetten in een overwinning. En anders uh, hebben ze dan ook wel lekker gegeten, zeg maar. Zo so is het. Balbezit via Altidore aan de zijkant. Benschop voor het doel. Maar dan komt de bal niet omdat Altidore verdedigd wordt door Vincent. En de bal via de Deen weer over de zijlijn gaat. Nieuwe ingooi. Gutmundsson op de punt van het strafhofgebied. Hobbelt nu terug. Dat lijkt me de verkeerde kant op. Ja, AZ zal zich voor de kop slaan als het hier niet wint. Met een overwinning dus de volgende ronde bereikt. Zou je hier niet winnen en gelijk spelen dan kan het nog allemaal misgaan in de laatste wedstrijd. Dan krijg je thuis metalist op bezoek. Stel nou eens dat die in Alkmaar zouden winnen. Gaat het dan maar vanuit dat Austria thuis van deze Zweden wint. Dan ben je gewoon uitgeschakeld. Kortom een goal nu is een goal die ongelooflijk waardevol kan zijn. Voor het resterende deel van je seizoen. Rijnen aan de bal. Zeven minuten en seconden nog. En het balbezit voor Maher en Eltidoor. Ja, de Zweden hebben wel uh, wat last om de ruimtes nu echt nog dicht te lopen. Er ontstaat wel wat meer ruimte op het veld. En kijken of AZ daarvan uh, kan profiteren. Ortiz gaat schieten. Schiet vanaf uh, de rechterkant strafschopgebied in de korte hoek. Veel te gehaast en onzorgvuldig. Was misschien wel wat meer mogelijk geweest. Want hij had in betrekkelijke vrijheid balbezit. En had misschien de combinatie aan kunnen gaan met Benschop of uh, Eltidoor. Beide toch uh, redelijk in de buurt. En beschikbaar voor een, uh, voor een combinatie. Maar hij gaat uiteindelijk uh, dus zelf. En schiet de bal naast de goal van Dalien. Die wel gelooft in het eerste punt voor de Zweden, want uh, die, die Zweden staan nog op nul. En uh, Boeken als het ware in een thuiswedstrijd tegen AZ met een 0-0 soort van overwinning. Nog zeven minuten als het bal terechtkomt op de helft van AZ, waar die ontvangen wordt door Rijnen. Rijnen levert meteen bij Elm, die draait weg van uh, twee tegenstanders. Kan inleveren bij Palsen aan de linkerkant van het veld. Vier mensen van AZ, vijf nu zelfs belanden in de buurt van dat strafgebied nu van Malmö. AZ wil de drukte nu echt opzetten en komt ook met veel mensen. En als Paulsen dan de bal zomaar inlevert bij een tegenstander omdat zijn paas naar Gutmanson mislukt. Komen de problemen voor AZ. Raneki de lucht in, wordt afgetroefd door de twee centrale verdedigers voor AZ. Bijna dreigt de afvallende bal nog voor de voeten van een van de andere Zweedse aanvallers te komen. Maar het dreigt. En daarmee gebeurt het uiteindelijk niet. En heeft Ortiz de bal weer terug. combinatie met Elm en AZ mag weer naar voren. En nog 6,5 minuut het steken van Maher richting Eltidoor in het Strasumgebied. Die wordt dan verdedigd door Malmö, maar de Zweden komen er niet meer uit. Leveren zomaar weer in bij Rijnen. Die staat inmiddels al halverwege de helft van Malmö. Geeft hem aan Maher. Maher komt richting de as van het veld. Paas naar Benschop, Benschop. worstelt zich langs een tegenstander, maar niet helemaal. Wil uiteindelijk de bal vanaf de rechterkant voorzetten, maar andersom de aanvoerder ligt ervoor. Er komt er wel een corner aan dus voor de Altmaarders vanaf de rechterkant. Zo is het beuken op de Zweedse deur. Maar die vertoont enige stabiliteit. Dat heb je niet vaak met Zweedse deuren. Maar deze wel. Nee, die uh, ik hem huis heb staan, die vallen inderdaad vrij snel uit elkaar. Hoekschop voor AZ, zes minuten nog te gaan. Bij de tweede paal wordt de bal doorgekopt door een van de verdedigers. Dat lijkt mij Olson. Awesome. Nee, Jansson is dat geweest. Wat maakt het uit? Want AZ krijgt een nieuwe hoekschop vanaf de andere kant. En dat betekent dat als Elm die bal gaat indraaien dat dat voor gevaar zal moeten zorgen. AZ dus de laatste 10-15 minuten nog wel serieus bezig aan een offensief. Duwt de tegenstander eigenlijk fijn rond dat eigen strafhoek Kortom, een goal zou welkom zijn als de hoekschop van Elm bij de eerste paal komt. En daar vrij makkelijk eigenlijk weer wordt weggekopt door Vincents. Met als gevolg weer een hoekschop voor AZ. Dus mag Elm het nog eens proberen. Kijken of hij die bal nou eens in de verre hoek kan houden. Of dat er... Iemand van AZ kan inlopen. Nou, die bal komt heel laag voor. Dat is een hele slechte bal van Elm. Nu mag hij het nog eens doen. Vanaf de linkerkant komt die bal richting de penaltystip. Wordt daar weggekopt, opgevangen. Wat meters buiten het strafschopgebied door Gutmondson. Paas naar Elm. Die is dan langs de buitenspelval. en staat nu aan de linkerkant van het strafschopgebied. Speelt de bal weer terug naar Ortiz. Ortiz met een voorzet, maar die is waardeloos. En dan kan er makkelijk door Malmö worden uitverdedigd. Dan heeft AZ haast nog 4,5 minuut als viergever achter een bal aansjokt. Om hem vanaf de rechterkant te gaan ingooien. Je kan een tegenstander wel omsingelen. Maar als de omsingeling vervolgens leidt tot een soort algeheel stakend vuren. Dan zal de tegenstander toch niet capituleren vrees ik eigenlijk. 86 minuten. 0-0. Dat is namelijk eigenlijk wat AZ doet. Het gebeurt allemaal wel op de helft van Malmö. Het gebeurt wel rondom dat strafschopgebied. Maar alles wat AZ daar afschiet zijn losse vlodders. In hebben boekje gelezen. Ja, dat lijkt er wel op hè. Nu wel aardig met Maher die dan na een korte 1-2 in stelling wordt gebracht. Maar helemaal weer aan de zijkant uitkomt. Ja, de volgende hoekschot dat is... Gezien de positie waar hij uitkomt nog wel aardig. Maar ook dit is eigenlijk toch weer een losse vlodder. Vier minuten nog, plus wat extra tijd. AZ langzaam maar zeker kan na afloop zeggen we verdienen een goal. Zeker, maar we moeten het wel even maken. Dat, dat betreft verlang je bijna naar de kogel van Utrecht. Hè? Met al die losse vlodders. Nog 3,5 minuut. Corner komt van Gudmundsson. Vanaf de rechterkant komt het wel rond de doelmond terecht. Maar wordt daar weggekomen door al die lange Zweden. Dan is er een appelleren voor Hens. ...van de AZ-spelers. Dat zou dan Hens moeten zijn geweest van Obien. Het is niet gezien door de scheidsrechter. Bal ver weggeroeid door Malmö... ...en dus opgevangen door AZ. Door Thies in dit geval en viergever op eigen helft. Elm gevonden in de as van het veld. Elm gaat lopen met de bal. Geeft dan een steekbal op Benschop en die kan daar niet bij. Uitverdediger van Malmö is zwak. Bijna weer zit Elm daartussen. Die krijgt nu hulp van Benschop. Dan heeft AZ de bal wel weer terug... ...maar laat hem vrij schordig onder zijn voeten doorlopen. Had blijkbaar dat niet verwacht. Het is er echt helemaal uit hoor bij de Zweden nu. Bal opgepikt weer door Gudmundsson. De Zweden komen de middenleiding niet eens meer over. Vincent gaat dat niet eens meer proberen ook. Die bij zijn eigen korrevlag staat en denkt zoek het allemaal maar uit. de rost die bal de tribune in. Ja, als dit zo door blijft gaan dan moeten de problemen voor Malmö vroeg of laat toch komen. Ploeg, Kronend heeft dat terechtgezegd, is natuurlijk al een maat uit de competitie. Dat wreed zich denk ik nu wel een klein beetje, want het beste is daar ook conditioneel wel af. Ploeg gaat misschien om die reden nog wel een keer wisselen ook. Tobias Malm, een 19-jarige verdediger. Gaat dan nog komen voor Doermas, dat is een middenvelder annex aanvaller. Daarmee zijn de bedoelingen wel duidelijk. Dat betekent dat man linksback gaat spelen en Ricardinho nog hangend op de linkervleugel gaat spelen. Voor het waard is in de slotfase. AZ kan en wil alleen nog maar naar voren. En is dus de laatste 10, 15 minuten toch al een aantal malen dreigend genoeg geweest. Dat je denkt nou één keer geluk en hij valt goed. Kijken of het uh, lukt met uh, Gudmundsson die dan vervolgens een erg ongelukkige bal speelt. Richting de buitenkant naar Polsen, die houdt hem dan binnen. Elm, ja dit is een aardige bal op Maher, gestoken in het strafstofgebied. Moet Maher dan nog één ding doen, even breed leggen op Elti door. Maar dat kleine breedleggen, dat is uh, AZ niet gegeven. Zit weer een Zweeds been tussen, dan is de bal weer op de helft van AZ. Waar de twee centrale verdedigers, of in dit geval Reinen. De bal aan de voet heeft, uh, samen met viergevers speelt hij wat rond. Klavan vervolgens en Palsen. Nou, die gaat dan wel weer aan een rush beginnen. Aan de linkerkant, nee, speelt naar Elm. Dan staat de Kutmoss om te wachten aan de linkerkant. Halverwege de helft van de Zweden zijn we. Moet Kutmoss dan ook weer terug naar Palsen. AZ moet bijten, niet alleen grommen en blaffen. Dat kent de tegenstander na verloop van de tijd wel. Maar bijten daarvan schrikt de tegenstander echt. Of AZ nu zelf moet schrikken? Nee, valt mee. Want even dreigt er een counter, maar Elm, nee, Clavan, verdedigd uitstekend. Speelt dan door aan, die wordt ter val gebracht. Balken voor de voeten van Maher. Aan de rechterkant ligt er wat ruimte bij Bentschop. Drie mensen nu voor het doel. Voorzet van Benschop is laag en wordt verwerkt door de Zweden. Voor de zoveelste keer, nou ja, paniekerig in dit geval door Andersson. De aanvoerder, toch een ervaren jongen, die 34 is. Krijgt de bal niet lekker onder controle, niet lekker weg. En opnieuw een hoekschop voor AZ. Terwijl de klok zegt 89 minuten. Nog altijd die 0-0 stand. Je ziet Malmö snakken naar het einde. De pijp is totaal leeg. Daar komt die corner. Blijft lang hangen. Wordt gekopt. Maar uiteindelijk wel naastgekopt. Door een speler van AZ. Het is Reine. De rechtsachter die mee op is gekomen. De corner komt van Gutmansson. Is dus lang onderweg. Dan staan er een heleboel spelers op één rij. Zeg maar op het 5-meter gebied. En is het Reine uiteindelijk die de bal naast de goal kopt van Malmö. Dit was weer een uitgelezen mogelijkheid voor AZ. Om toch een doelpunt te maken. Het wordt lastiger en lastiger. De extra tijd, dat weten we zo. Hoeveel erbij komt. Er is nu nog een halve minuut. AZ nog altijd op 0-0 in die uitwedstrijd bij Malmö. AZ kan zichzelf in de volgende ronde spelen. AZ kan Europees overwinteren. Daarvoor heeft het niet veel tijd meer. Maar je voelt dat het kan. Bentschop weer weg. door voor het doel. Bentschop, volgende hoekschop. Omdat er verdedigd wordt door opnieuw Daniel Andersson. Die je voet tussen de bal zet. Nou weten ze bij AZ echt wel wat de stand is bij Metalies. Nog altijd 3-1. En ze weten echt wel dat één goal betekent dat je deze wedstrijd wint en in de volgende ronde staat. En AZ wil winnen. AZ voert de druk maximaal op. De vorige hoekschop was gevaarlijk. Rijnen, Klavan zijn mee. Als de hoekschop indraaiend komt en wordt weggekopt. Opgevangen dan door Maher die wil schieten. Bal onderweg weer aangeraakt. Vier meter naast en de volgende hoekschop dit keer weer van de andere kant. Het regent. Nou ja, kansen is niet waar. Mogelijkheden. Ja, er is dreiging van uh, AZ. En Malmö staat met de rug tegen de muur. Het leuke is dat de AZ-supporters daarachter zitten. Achter die goal van Dalien. Dus wat dat betreft wel eerste rij zitten als uh, de ploeg op de deur klopt. Elm met een corner die bij de eerste paal komt. Dalien hoeft niet in te grijpen. Elm zet de bal nog een keer voor. Dalin blijft staan. En dat doet hij goed. Want die bal is zo hard dat hij uiteindelijk bij de andere cornervlag komt En door Reinen niet kan worden binnengehouden. Dat is toch een beetje een gebrekkige techniek. Een beetje ja, verkeerd inschatten van de situatie. De extra tijd loopt inmiddels. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het signaal uh, niet heb gezien. Van of het nou drie, vier, dan wel twee minuten is. Laten we vanuit gaan. We gaan door tot de schrijfsrechter vanuit. Dat kan dus nog even duren. Het is 0-0. Dat vind ik wel heel Duits ineens, maar wel een goed uitgangspunt. Een minuut is er voorbij van de, laat, laten we zeggen, onbekende extra tijd. Terwijl nu de bal tegen de rug als zijn tegenstander Mehmeti aanspeelt... Dat levert nog bijna problemen op ook, maar het wordt opgelost. Vier geven, dan lopen de bal naar voren. Aan de rechterkant van het veld komt Ortiz in balbezit. Diep in de extra tijd, 0-0. AZ is op zoek naar een goal. AZ heeft een goal nodig, dan is het in de volgende ronde. Dan overwintert het, maar dan moet die bal in de richting van dat doel van de tegenstander. Klavan heeft dat in de gaten, komt met een diepe bal. Aange opgepakt door Eltidoor, die kan de bal niet goed genoeg controleren. Uitverdediger van de Zweden, opgejaagd door Maher nu aan de zijkant. Er komt de trap richting de middellijn. Daar zit Rijnen dan weer tussen met het hoofd en Benschop met de voeten. Schop naar Ortiz aan de rechterkant. Maar die past die bal zomaar weer in Zweedse benen. veroveren van Elm. Nu gaat de klok dus echt in de nadeel van AZ tikken. En zal die bal gewoon richting het schafstopgebied moeten. Klavan, voor de tweede keer beseft hij dat. Maar Her komt een bal door en door wil er achteraan. Gaat naar de grond, maar krijgt uiteindelijk niet de scheidsrechter mee. Die geeft geen penalty in de allerlaatste minuut van de drie toegevoegde minuten aan deze wedstrijd. Eltidoor ging ook wel wat makkelijk naar de grond in een duel met de aanvoerder, met Daniel Andersson. Dalien heeft de bal inmiddels getrapt naar de AZ-helft. En dan komt er zo waar nog iets wat leidt op een aanval van Malmö. Maar tot hier, want er is een overtreding gemaakt door Memetti op viergever. Nog één keer kan AZ de bal naar voren schieten. Juist ja, mysterie opgelost. Drie minuten echter ja. tijd. tijd. Ja. Oud okay. oh, staat op de monitor. Ja, ik zat, zat naar het veld te kijken. Balbezit voor Ortiz en het uh, balbezit is dus voor AZ in de laatste minuut van deze wedstrijd. Waar uh, Gudmundsson nog een keer probeert door te koppen. Metallis inmiddels op 4-1 gekomen is voor wat dat dan nog waard is. AZ zal er echt doodziek van zijn als ze deze wedstrijd niet winnen. Elm nog een keer met de paas naar voren. Nog 15 seconden hebben we dan in deze wedstrijd. Elthidoor wordt afgetroefd in de lucht. Dat overkomt er ook niet zo vaak. En zo mag Malme dan nog een keer gaan uitbreken. Via die nieuwe man, die invaller, Thomas Malm. Maar die wordt van de bal gelopen. Viergeven neemt er over. Het is secondenwerk. Wellicht nog één kans. Maar dan moet dat komen uit deze ingooi snel genomen door Eltidor richting Maher. Maher richting de achterlijn. Die krijgt nog een gooi van de speler van Malmö. En dan komt er inderdaad nog een vrije trap aan. Nee, die komt er niet. Omdat, u hoort het misschien op de achtergrond, Courtney, de scheidsrechter uit Noord-Ierland, heeft besloten om een einde te maken aan deze wedstrijd. We eindigen dus zoals we zijn begonnen. 0-0. AZ speelde een betere tweede. Dan de eerste helft. Heeft wel wat kansen gecreëerd. Maar uh, uiteindelijk is er uh, de ploeg er niet in geslaagd om een doelpunt te maken. Het is uh, wedstrijd 15 op rij voor AZ. Uitwedstrijd in Europees verband die niet wordt gewonnen. Die serie blijft dus nog even gehandhaafd. En de spanning wat betreft plaatsing voor de volgende ronde van de Europa League blijft er dus ook nog even op zitten. In die laatste wedstrijd tegen Metalist over twee weken. Blondie en Hard uh, of Glass. Ja, AZ dus 0-0. Uh, dat wordt nog een harde dobber om de volgende ronde te halen. Tweede nu in de pool, zeven punten. Austria heeft er vijf en Malmö 1. Uh, en op 15 december is het AZ tegen metalist. Uh, die zijn dus al geplaatst. Dus wie weet scheelt dat nog een klein beetje. AZ speelt dan thuis. Dan gaan we naar uh, een duel dat PSV straks gaat spelen... bij Legia Warschau. En die Houtkamp gaat dat duel voor ons volgen. Goedenavond Indy. Dag Robert. Waar gaat het eigenlijk over nog? Uh, de eerste plaats in de pool, in pool C. Want uh, tussen Legia Warschau dat thuis speelt en uh, PSV zit één puntje. Dus uh, bij winst is PSV sowieso uh, poolwinnaar. En uh, bij een gelijkspelletje bijvoorbeeld moeten ze nog even wachten tot uh, de laatste wedstrijd. Maar goed. Maar wat is het belang? Dat... Wat, wat heb je als voordeel als je eerste wordt? Nou, dan, met de loting heb je wat voordeel. Dan is de kans dat je wat minder sterke ploeg krijgt. Maar... Uh, het is ook gewoon leuk om, om te winnen, krijg je ook nog geld voor en al dat soort uh, zaken. En de eer. En die is, is ook <laughs> heel belangrijk. Die is, die is ook belangrijk. Zeg, ja, kan je, belangrijk. Kan je aangeven of PSV deze wedstrijd, als je kijkt naar de opstelling, ik hoop dat je die hebt, ja, heb dat, dat PSV die wedstrijd ook inderdaad serieus neemt. Uh, nou ja, als je kijkt naar de opstelling, maar die is ook zo op doel: Manolef, Marcelo uh, achterin, die speelt trouwens met Timothy de Rijk in plaats van Bauma. Dat is een uh, verandering. Het zijn drie veranderingen uh, met een normale opstelling. Uh, uh, linksback Willems, Jetro Willems, die uh, kennen we nog. Middenveld met uh, Wijnaldum, met Engelaar in plaats van Toyfone. En uh, met uh, Dries Mertens en Labayat hebben we. In de spits speelt Germain Lens in plaats van Matafs. Matafs uh, zit ook niet op de bank of iets dergelijks. Dat doen uh, Toyfone en Bouwma wel. En uh, wie heb ik nog niet genoemd? Kevin Strootman natuurlijk op middenveld. Uh, die uh, wel gewoon speelt. Dus drie uh, veranderingen zeg maar. Engelaar in plaats van Toyfone. Jermaine Lens in de spits in plaats van Matas... die ook licht aangeslagen is. En uh, die wordt gewoon gespaard voor aanstaande zondag tegen Feyenoord. En Timothy de Rijk in plaats van Bouma. En voor de rest, uh, ja, toch, ze willen gewoon winnen, hoor. Dat, is, uh, dat mag duidelijk zijn. Ja, het klinkt erg sfeervol. Er was een... Uh, nee, nou helemaal nou zeg. Er klinkt een mooi uh, Europa League muziekje nu door het stadion heen. Ja. Uh, er was een school negatief, school het niet, hoor. Dit was een negatief reisadvies uh, ja? richting Legia Warschau... Ik begreep dat er toch wat PSV-supporters die kant op zijn gegaan, hè? Ja, maar geen georganiseerde reis of iets dergelijks. Uh, gewoon op eigen houtje. Uh, ik denk dat het er een paar honderd zijn. Uh, zeker niet meer. Uh, ja, ik, ik weet het niet. Het stadion ziet er nogal leeg uit, als ik uh, heel eerlijk ben. Uh, ik denk niet dat het echt grote problemen gaat opleveren. Ook al omdat Legia Warschau ook al geplaatst is voor de volgende ronde. Ja. Dus wat dat betreft is het niet echt heel belangrijk wie je wint vanavond. Er zitten nog wel aardig wat mensen hoor. Ik denk dat het zo voor driekwart uh, gevuld is. Oké, okay, goed. Nou, we horen je straks uh, bij de collega's van BNN... tussen 9 en 10 uur, Willemijn Veenhoven. Wat gaan jullie ja, doen zometeen in BNN Today, 25 meter van mij vandaan? Nou, zoveel. Ja, hmm. toch wel. Ja, wat gaan we doen? Nou, um, Floortje Dessing is er. We hebben het over wintersporten. Waar kan je het allerbeste naartoe gaan? Uh, haar eigen tips en uh, de tips van Nederlands beste skier. Uh, Don Diablo, de DJ, die, hebben we, die gaat uh, naar verhuizen naar Londen. Spannend avontuur tegemoet, daar hebben we het over. En we hebben natuurlijk die wedstrijd PSV Warschau. Allemaal redenen om te gaan luisteren. Ik ga het doen. Zeker. Oké, okay, zometeen na, -na negen. Willemijn dus van BNN. Uh, in groep G uh, heb ik u net uitgelegd, inderdaad, dat de uh, stand 13-7-5 is in de. Wat de punten betreft 1-2 en 3, Garkov AZ en uh, Austria Wien wordt nog spannend op 15 december. In groep H, Sporting Braga tegen Birmingham City 1-0 en Maribor. Club Brugge 3-4, de 2-0 van Maribor was een eigen doelpunt van Ryan Donk. Uh, hij maakte trouwens ook de 4-3 voor Brugge. Volgens mij heb je het half gezien. Stond Maribor met 3-0 voor. Maar dat gaan we even checken. Daar komen we dan om 10 uur nog wel even op terug. In groepie Celtic tegen Atletico Madrid 0-1. En Stade Ren tegen Udinese 0-0. Wat de uitslagen betreft bent u helemaal bij. De rangen en de standen. Dus zometeen om 10 uur. Dan zijn we terug met opnieuw een editie van NOS Langs de Lijn. Graag tot straks. Dag. In Opium, het cultuurmagazine van Radio 1. Deze week, acteur Dr. Van Leeuwen, topambtenaar en sprookjeschrijver. Er was eens in een land hier niet eens ver van Cabaretier Richard Groenendijk. Maar mag ik dan misschien wel tegen een klootzak zeggen dat hij politieagent is? Jeroen Krabbe over zijn schilderende familie. Ja, mijn vader verdiende wel eens waar geen droge boterhammen met zijn schilderen. Verder, live muziek van de wereldband.